is eh, Amsterdam en Amsterdam is wat de binnenstad betreft eigenlijk één groot SOS-bericht. U kunt hier een voorstelling zien die ik haast niet anders zou willen aanduiden als het eh, contra de politie. Dat is het beeld in ieder geval wat Amsterdamse binnenstad op dit ogenblik biedt. Men eh, breekt het plafijnselop van zabelstenen, gooitstenen. Dit eh, lijkt ons, heeft nauwelijks meer iets te maken met de staking van de bouwkant aanwezig. Ik vraag me af of ik het bureau niet moet bellen. Het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 een verwendige zaak wat gebeurd is. Er zal een onderzoek worden ja. gesteld. We zullen een groot horen wat de doodsoorzaak geweest is van de een man die daarbij overleden is. Een brief van Balk. Een Balk? Maarten, ik hoor van Asjes dat je in wapenveld zit. Kun jij even naar het dorp gaan en bij een autochtoon informeren hoe ze daar euvel gunnen uitspreken?